of Naples two children begging in the rags both touched with a burning ambition to shake off their lowly born takes and they try so look into my face Marie Claire and remember just who you are but then go and forget me forever but I know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 Amerika blijft Egypte financieel steunen. Het Witte Huis wil geen partij kiezen in het conflict tussen het leger en de moslimbroederschap. Amerika zal wel scherp in de gaten houden of de democratie wordt hersteld. Jaarlijks krijgen Egypte, krijgt Egypte 1,5 miljard dollar van de VS, vooral voor defensie. De moslimbroederschap wil morgen weer gaan demonstreren, onder meer tegen het bloedbad van vanochtend, waarbij 51 betogers omkwamen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Egypte verder aangescherpt. Nederlanders krijgen dat advies niet naar Egypte te reizen. Alleen vakantiebestemmingen aan de Golf van Aqaba en de Rode Zee zijn veilig genoeg. Kledingbedrijven als CNA, Zeeman en H&M gaan bekendmaken in welke fabrieken in Bangladesh hun kleding laten maken. Inspecteurs gaan die fabrieken de komende tijd controleren op arbeidsomstandigheden. Het staat in een akkoord dat 70 kledingbedrijven hebben gesloten met vakbonden en andere organisaties. Aanleiding is de insorting van een fabriek in april waarbij 1100 doden vielen. Een benzinedief heeft op de A12 een ernstig ongeluk veroorzaakt. Hij had op de A1 bij Muiden getankt zonder te betalen... en werd achtervolgd door de politie. Het bleek in een gestolen auto te rijden. Op de A12 bij Noodorp reed hij een andere auto aan... die over de skop sloeg. Bestuurder van die auto raakte gewond... net als de vrouw die bij de benzinedief in de auto zat. De verdachte zelf raakte licht gewond en is aangehouden. Het weer dan. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen opnieuw zonnig. De maximaal lopen dan het heen van 19 graden op de Wadden tot 26 graden in het zuiden. Vanaf woensdag is er wat meer bewolking en wordt het iets koeler. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. welkom bij een uitzending van het laatste uur, een programma van het huis van gebed Zandvoort waarin christenen vertellen over hun ontmoeting met God. Na de muziek hoort u een gesprek met Maarten Baan die vertelt over zijn keuze voor God. Bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God. Ik ben Maarten Baan en ik woon in Wijngaarden. Ik ben 24 jaar en uh, ik werk met verstandige gehandicapten. Uh, ik ben opgegroeid in een reformatorisch uh, gezin. Uh, christelijk, met uh, ouders die de Heer al vroeg kende ook. En mijn broers en uh, zussen ook gelovig. En tot op de dag van vandaag ben ik daar heel dankbaar voor. En, uh, dat wil ik ook uitspreken nu. Ik vind dat heel wonderlijk hoe dat gegaan is in mijn leven vroeger ook. Ik um, ben tot mijn vijftiende best, best serieus geweest. En um, mijn ouders hebben me altijd gewezen op de noodzaak van bekering. En wedergeboorte in mijn leven. En ik um, besefte ook altijd dat ik alleen voor God moest komen te staan. En dat ik um, alleen voor God moest staan zonder het geloof van mijn ouders. En dat het altijd nog persoonlijk geloof in mijn leven toegepast moet worden. En ik, eh, heb dat, met dat besef heb ik altijd gelopen. En eh, tot mijn zestiende jaar, wat ik net zei... Ja, leefde ik vrij eh, netjes. En toen eh, trok de wereld enorm aan me. En ik eh, heb toen een tijd gehad dat ik echt eh, wel naar de kerk ging. Maar eh, zonder... God eigenlijk wel verder wilde leven. Ik, uh, ik ging uit en ik ging uh, stappen en ik ging drinken en ik kreeg verkeerde vrienden. En in die tijd uh, ja, wilde ik eigenlijk weinig van God te maken hebben. Neem niets van u werk. De duivel die ging heel subtiel te werk. Hij, uh, hij kwam het eerst met popmuziek in mijn leven. Maar dat werd na, na een jaar werd dat ook uh, wel hardcore muziek. En, uh, echt, dat ging heel subtiel. Eerst, eerst uh, was ik een keer aangeschoten, maar toen was ik ieder weekend was ik aangeschoten. En zo ging de duivel bij mij te werk. Eerst was ik onrustig ergens bij. Maar toen, uh, toen voelde ik me lekker erbij en vierde ik ook echt de zonde. Um, toen de tijd um, kwam, ik een meisje tegen, en die wees me ook echt um, op de dubbelhartigheid in mijn leven. Ik was toen 21 jaar en um, ik ben toen um, daar echt op gewezen en ik werd er ook echt bij bepaald. Als je nu leeft, zo kan je ook niet voor God verschijnen en uh, je leeft ontzettend dubbel. Je gaat zondag naar de kerk, maar uh, je leeft daar niet na. En je moet een keuze maken in het leven, of voor Satan, of voor God. En toen ben ik er echt over na gaan denken ook, Van uh, Dit is wel heel bizar hoe jij leeft. En toen uh, heb ik uit mijn vlees heb ik echt uh, een stap genomen. Ja, ik, ik ga het anders doen uh, in mijn leven. En het moet echt anders en ik ga het anders doen. En uh, in die tijd heb ik anderhalf jaar heb ik, uh, gezocht naar vrede in mijn hart. Hoe kan ik dat nou krijgen... En hoe, uh, hoe komt God nou in mijn leven? Hoe krijg ik vrede met Hem? En in die anderhalf jaar heeft de Heilige Geest echt aan mijn hart ge, gewerkt. En die heeft, me, hij heeft het zo bewerkt dat ik na anderhalf jaar vrede mocht krijgen. Maar in die anderhalf jaar toen, toen was mijn hart dus nog niet uh, veranderd. En ik ging echt nog heel veel uh, dubbele dingen doen. Nog hetzelfde wat ik voorheen deed. En toen, uh, na anderhalf jaar zoeken. Want ik was er wel op, nou, op, op zoek, maar ik wist niet hoe en uh, hoe moest dat nou. En uh, toen een anderhalf jaar toen kwam, op een lentemiddag, drieënhalf jaar geleden is dat, dat die uh, de Heilige Geest nou binnenkwam. En die zei: uh, Je komt niet door uh, gevoel tot geloof, maar je komt uh, door het geloof, word je zalig. En dat staat ook in Efeze 2. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God. En dat kwam zo met kracht in me. Ik zeg, ik kan heel veel doen en ik kan heel veel zonden laten in mijn leven. Maar als ik niet geloof in het offer van de Heer Jezus, dan houdt dat niks in. Ja. Op die middag werd mij zo duidelijk dat je door uh, zalig wordt en niet door je gevoel. En na die middag deed ik nog heel veel dingen fout. En ik, ik, ik had nog last van mijn pornoverslaving. En ik had nog heel veel zonde in mijn leven. Maar ik wist wel, ondanks mijn gevoel, dat ik zalig was voor God. Door mijn geloof. Geloof, dat is een middel. En sinds die tijd heb ik nooit meer getwijfeld aan mijn behoud... En dat is door zijn genade. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dat ik door het geloof zijn eigendom mag zijn. En geloof dat is een vertrouwen in de Heer Jezus. Een vertrouwen dat Hij jouw zonde op het kruis heeft genomen. Misschien gaat dat bij jou wel te eenvoudig. Dat je zegt van ja... Zo eenvoudig gaat het niet, beste Maarten. Maar dat je um, dan twijfel je wel aan het volbrachte werk van de Jezus. Want het volbrachte werk van Jezus is heel eenvoudig. En het heeft God de Vader behaagd om het zo te doen. Om zijn zoon te zenden. En dat jij door het geloof dat kan beamen. En God heeft dat behaagd. En als jij daaraan twijfelt, dan twijfel je eigenlijk aan Gods heilsplan. De grootste dag die nadert Dat u uzelf aan een ieder roepen En zo kwam er ook in mijn leven een verlangen om God te dienen. Niet um, uit regeltjes, maar uit liefde voor hem, dat hij mij had gered. En zo deed ik nog wel zonde, nog best wel veel, maar ik had een hekel aan aangekregen aan verslavingen aan. Aan, um, aan alles wat mij bond, daar kreeg ik een hekel aan. En uit liefde voor God en uit geloof ging ik dingen wel doen. Ik ging met plezier naar jongerenavonden. en ik ging met plezier naar bijbelstudies en naar kerk. Dat werd juist mijn, mijn, uh, mijn liefde. En vroeger zou je zeggen van, ja moet dat en um, ga je daar nou met plezier heen? En nu ga ik juist uit liefde, wil ik niet anders. En ik had juist geen moeite meer om, om uh, porno te laten. Ik had geen moeite meer om, om um, het uitgangsleven te verlaten. Maar uit liefde deed ik het juist niet. Afsluiten met een voorbeeld van een schilder. En die schilder heeft een, een zwerver nodig voor op het doek. En hij gaat naar buiten in de, in de stergen en de um, en Hij zoekt dan een zwerver uit en hij zegt tegen de zwerver... morgen heb ik jou nodig voor een, um, voor een schilderij. Ik ga jou naschilderen en um, kom morgen om negen uur naar die en die plaats. En die, um, en die zwerver die... ...die denkt bij zichzelf... ...zo, nou, nou moet ik um, op het doek... ...dus ik ga me opknappen... ...en hij gaat, uh, hij gaat... ...met het geld wat hij heeft... ...gaat hij een pak kopen... ...en hij gaat... Um, ...hij gaat zijn haren kammen... ...en hij gaat zich mooi opknappen... ...en de volgende dag komt hij dus bij die schilder... ...en die schilder die schrikt zich van... ...ja, hallo, ik had niet uh, jou besteld... ...maar ik had een zwerver besteld... ...en uh, jij hebt je helemaal opgeknapt... ...en nou heb je eigenlijk uh, niet meer nodig... En zo is het ook met God. Als jij jezelf opknapt van tevoren... dan is het eigenlijk ook als God zegt... ja, ik heb jou niet nodig. Kom zoals je bent. Kom zoals je bent. Met al je verslavingen... met je egoïstische verlangens. Met alles, alles wat in je is. Je boosaardige je karakter en... kom zoals je bent. En het is ook wel belangrijk... Je kan je hart aan hem geven. Maar geef hem ook je leven. Want als je komt. Dan blijf je niet zoals je bent. En die kosten moet je berekenen. Dat je niet kan blijven zoals je bent. Je moet veranderen. Je leven wordt anders. Die Jezus die zegt tegen jou. de kosten voor je mij gaat volgen. Kom zoals je bent. En die boodschap wil ik toch wel mee eindigen. Dat je niet zo blijft. Dat is zo, maar kom wel zoals je bent. Ik, ik eh, word altijd verblijd van de dominees of de sprekers die op de jonge en zeggen. Kom, kom tot Jezus zoals je bent. En dan springt mijn hart echt op van vreugde. En ik zou dat echt wel van de daken willen schreeuwen. Kom toch tot Jezus, want daar is vrede te vinden. En alles wat je nodig hebt. In dan alles, bent u mijn aanbiddingbaar. U kunt nu luisteren naar een aflevering van de serie Geheime Gelovigen van Open Doors. U hoort verhalen van mensen die als christen in het geheim hun geloof moeten beleven. In deze uitzending krijgt u het verhaal van Atahar Ali uit Bangladesh te horen. Zijn verhaal is vertaald in het Nederlands en vervolgens ingesproken. Open Doors is een organisatie die opkomt voor christenen die vervolgd worden...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 Van alle dorpelingen ben ik de enige christen. Mijn naam is Attahar Ali uit Bangladesh. Ik wil graag vertellen hoe mijn leven eruit ziet. Jarenlang hield ik mijn geloof geheim, maar uiteindelijk hield ik dat niet vol. Maar open uitkomen voor je geloof in Jezus Christus is gevaarlijk in Bangladesh. Ik ben anders dan mijn andere dorpsgenoten. Jarenlang viel dat niet op. Net als hen groeide ik op als moslim. Ik ging naar de moskee en deed mijn gebeden zoals het hoort maar negen jaar geleden kwam ik in contact met een lokale volgaar. Hij vertelde me meer over de Heer Jezus... en ik bekeerde me en werd christen. Natuurlijk wilde ik dat goede nieuws graag aan iedereen vertellen... maar ik durfde het niet. Mijn vrouw en ik hebben het niet breed. Ik heb een klein stukje land... en werk bij andere boeren om wat bij te verdienen. Ik ben helemaal van hen afhankelijk. Als ze erachter kwamen dat ik christen ben... zou ik mijn werk verliezen... Hoe zou ik dan nog voor mijn gezin kunnen zorgen? Maar mijn geloof in de Heer Jezus groeide en groeide. Ik nam steeds meer risico's. Ik kwam samen met andere bekeerde moslims in de regio. Samen zongen we tot God en hielden we gebedsbijeenkomsten. We hielden de groepjes klein, zodat niemand ons zou verdenken. Uiteindelijk ging het toch mis. Een van de mensen uit de groep keerde terug naar de islam... en gaf onze namen door aan andere moslims. Diezelfde avond kwam er een grote groep moslims naar ons huis. Ze vroegen me, heb je de islam afgezworen om Jezus te volgen? Ik kon de waarheid, waarnaar ik zo lang had gezocht, niet verlogenen. Ik vertelde dat ik de Heer Jezus had gevonden. Onmiddellijk begonnen ze me te slaan en te schoppen. Ik viel op de grond, niet in staat om nog iets te zeggen. Ik was maar alleen en zij waren met zoveel. Ze gooiden me mijn huis uit en namen me mijn koe af. Enkele moslims keken me aan en zeiden... Keer terug tot de islam of verlaat het dorp. Een andere keus is er niet. Later die avond kwam mijn vrouw thuis en trof me gewond aan. Ze durfde de politie niet te bellen. Ik vertelde mijn vrouw dat we onze aanvallers moeten vergeven. Daar had ze het erg moeilijk mee. Een hulpverlener van Opendoors bracht me naar een dokter voor een behandeling. We hebben het dorp niet verlaten. We krijgen hulp van een familielid die ook in het dorp woont... Opendoors zorgde ervoor dat we een waterput kregen. Uiteindelijk willen we volhouden. Ik ben erg geschrokken van wat er gebeurd is. Ook kan ik mijn baan verliezen nu bekend is dat ik christen ben. Maar tegelijkertijd weet ik dat mijn lijden in het niet valt... bij het lijden dat de Heer Jezus heeft doorstaan. Toch kon Jezus zijn aanvallers vergeven. Daarom zal ik ook mijn dorpsgenoten vergeven. Tot zover het laatste uur. Mocht u meer willen weten over het christelijk geloof en de persoon Jezus Christus, elke zondag om 10 uur s morgens komen we als evangelische gelovigen samen in Pizzeria Bino aan de Haltestraat 62B. U bent van harte welkom. Verder houden we elke eerste en derde maandagmiddag van de maand een healing service. Bent u ziek of heeft u een probleem? Wij als Huis van Gebed Zandvoort willen graag voor u bidden. We zijn ook bereid bij u langs te komen, mocht u niet in staat zijn om naar de healing Service toe te komen. Wilt u bezoek of gewoon een gesprek, dan kunt u ons daarvoor altijd bellen. Op zaterdagavond 10 en de hele zondag van 11 augustus staan we met een marktkraam op de zomermarkt. Ook op die dag bidden wij voor zieken en mensen die andere problemen hebben. U bent van harte welkom bij onze stand. Verder staan we op de eerste woensdag van de maand van 12 tot 2 uur op de Weekmarkt in Zandvoort. Voor meer informatie en voor een afspraak kunt u bellen op dit nummer 0640236673. Ik herhaal 0640236673. Of u kunt mailen naar infoapenstaartgebedzandvoort.nl U kunt ook ons, onze website bezoeken. www.gebedzandvoort.nl www Ik wens u nog een prettige dag. An open field of wildflowers She breathes the air and flies away She thanks to Jesus for the daisies, daisies and the roses No simple language Someday she'll understand The meaning of it all is more than a laughter For the stars and the heaven As close as a heartbeat A song on her lips Someday she'll trust Him And learn how to see Him Someday He'll call her And she will come running fall in His arms The tears will fall down And she'll pray I want to fall